Wij beginnen de zogerles 181 op de pagina Kuf, Lamet Wav 136. De tekst van de zoger zelf, de regel 3. In de vorige oortrede die ons de, de zorg heeft ons verteld, dat uh, David uh, had zowa gedaan, een keer gedaan, voor Hashem, hoewel hij niet schuldig was aan uh, de zonde van uh, Rijot, dus aan de zonde van de ongeoorloofde seksuele daden. Maar ten aanzien van Uriah was hij wel schuldig bevonden en hij heeft het de schuld ook hij uh, heeft ook de boete moeten boeten en uh, maar hij kwam niet in de handen van de dome. de regel 3 Ot Lammet Zijn 137 Wail amar David luleh shem, azartali kimeat, ma'at dume Navsi En David zegt in zijn te in vers 7 in ja in het yeah, hilen in de psalmen psalm eh tsadi dalet 90 zegt hij en daarover zei David: 'Lulay Hashem, indien Hashem mij niet geholpen had, kimaat dan zou ik bijna shachna doma dan zou nafshi is mijn ziel, mijn is mijn lach, mijn lach ziel, dus mijn ziel zou zou komen' te verblijven bij dome. zie je dat? Dome. Dus, vier, de zorgers zelf legt het ons uit. shema zartali de hawe apotropadili en dan kunnen we verder gaan, hier staat een puntje, dan kunnen we gewoon verder gaan. Het punt, het punt, het punt in de regel 4 kan je weggooien. Kimeat ki shachna Vegomer, Vegomer. Mahu kimeat? kehuta vijf datik. De regel vier. Luleh Hashem azarta li'des. Zo so herneemt dat stukje van, van het vers van, van David en neemt het in oogenschouw. schaal. Shem Hashem azarta li'des. So had Hashem mij niet geholpen. Wat betekent dat? Dus Kijk, dat stukje. De Havre Apotropos, die dat hij was. Beschermer van, man, van mij. Apotropos is. Apotropa Dat is dan in het normale gebruikwoord Apotropos. Uh, dan. Als hij. Was hij niet mijn. Beschermer dan zou mijn nervus enzovoort, en dan staat het oh, bijna, dus mijn ziel zou dan bijna gaan verblijven met, bij domein. Dus de Domain zou mijn ziel bijna kunnen afpakken. Wat betekent dat bijna? Dus de zoger bekijkt alle stukjes dat wat, wat is een beetje... Onder, brengt onder de aandacht wat, iets wat vreemd lijkt, en daar moet veel geheim uh, zitten. Dus dan zegt die kima'at nou, wat betekent kima'at? Wat betekent een bijna? Dan zou mijn ziel bijna... Tch, wat betekent bijna, zegt die keguta ik, Zoals een dun draadje. Dus dat dun draadje is, betekent als zo... Verschil was zo als een dun draadje, dat hij mij zou wel kunnen aanpakken. domme. is bijzonder diep hier zit, ook het niveau van David, dat hem scheelt tussen hem en de afgrond eigenlijk, scheelt een dun draadje de regel 5. Na de punt. de id havat de shachna do manavshi. En dan de the zoger interpreteert zijn woorden alsof de David zelf ons uitlegt wat het betekent. Hij zegt 5 Kehahu ura de id bij Let op. Net zo als als de mate, als de afstand, de, als de afstand die bestaat tussen mij en de citra achra. Zo so was, so was de mate, zo so was dat mate, de mate van dat bijna, van, van dat een beetje bijna, dat is dan de mate, de afstand tussen hem, David en de citra achra. De losachna na Doma Navshi, dat uh, mijn ziel zo was zo bijna uh, in handen, bijna verbleef in Bedome, in de handen van Dome. Dat is, is deze woord. Dus We horen dingen over David, kijk David, van wie de, gro de grootste, de dichtstbijzijnde koning. De lieveling van de schepper, ja, van wie ook de, aan wie voor eeuwig het, kon, de koning, het koninkrijk gegeven was. Duidelijk, want de schepper zegt, geeft een koninkrijk aan iemand, betekent niet dat het aan, aan, aan zijn, aan zijn na, nageslacht zal hij dan geven, het gaf al het koninkrijk uh, der hemel. En van hem, van David, zijn nakomeling is Yeshua, zijn zoon. En dat Hij zegt nu over David, wij zouden denken, nou, hij zo heilig, zo als de Schepper hem zo uh, onderscheidt van alle andere heersers, etc., dat Hij moet een heilig man zijn in onze ogen. Uh, een goede, een goederik moet het zijn. Nou, we zien wel dat dit iets vreemds wat hij ons vertelt. Dat dit bijna het af, de afstand, het verschil tussen de afstand tussen hem en de Sitra Agra, is net zoals een dun draadje. Daarom heeft dit ook uh, een uitleg, vraagt dit om een uitleg. Hasulam, de rechterkolom, de regel 12. De referentie van Oud Kuf Lamed Zijn, 137. Weil da maar we gole, dubbele punt, Amar, 13 David. En daarover zei David, 13. Na de punt ki me aad shachna Doma veertien nafshi lulé Hashem zou Hashem mij niet geholpen had dan zou ik bijna in handen vallen van dan zou mijn ziel, mijn nefes zie je, mijn nefes laagste laagste alleen gevaar loopt alleen de nefes van de mens die is dichter bij de klipot dus mijn never zou bijna vallen in handen van domme. Nou, als je leest dan deze, dit vers, als je leest dan in de standaardvertaling, ook de Joodse standaardvertaling, dan is het kinderlijk, dan begrijp je niets waar, daar, waar het over gaat. Ik bedoel, wat zei hoe zei dat vertalen op de aardse manier? Heeft geen zin. En toch is het zo een geweldige uitwerking heeft die psalmen op. Op, ja, op de hele mensheid. Want daar zit de, de ver, verhulde manier, ver, ver, de verhulde methode voor de correctie in de psalmen. Het is de hoogste, het is het hoogste, staal, het hoogste staaltje van, van de geestelijke correctie, staat daar, is het uh, gecodeerd in de taal van de Heiligen in de taal van de Psalmen. 14 na de punt. Lulei Hashem Azartali Haynu, Lulei Shena Safa Eftin Shomer Umashgi halay Klapei malach Dume. 14 de zoger zegt: Lulei Hashem Azartali zou Hashem mij niet geholpen had? Hij dat wil zeggen, lulei, zou hij, zou hij, shenasas, om dat hij wat betekent zou hij, zou hij niet? Shenasas om dat hij is geworden tot uh, beschermer, omagia en vocht over mij, of een toezichthouder. Opletter over mij. Vijftien Klapei ten opzichte van wie? Klapet amalachdome. Ten opzichte van de engeldome. Dus hij he beschermde hem van de engeldome. Kimaad zest in shachnave gomer. Mahu kimaad? Kimaad dan bijna mijn nefes herinneren zo bijna in handen vallen van die domme. Wat betekent Kima'at? Zo gevraagd. Wat betekent bijna? Wat is nou bijna? In hoeverre is het bijna? Wat is the mat, mat, de maat? De maat van die bijna? Dat alles. Wat is die bijna? Kima'at. Zestien. Na de punt hainu. Keshi uur goed zeventien dak. Shi jers beni oben acsad acher kishurahu pachtin aya shlo shakhna dome nafshi hainut zestin dat vsekh kishur kishur kishur khut dak so als de mate von en dun draate iken sichen So, misschien dun, dun haartje, dat je het begreep, dun draadje zeventien, so, yes, welk afstand bestaat tussen mij en de andere kant, dat wil zeggen de citra agra, ah ja, dat was, als deze mate was het, dat bijna, dat, dat bijna, dat dat dat scheelde, om, om mij in handen te laten vallen, om mijn ziel, mijn nevers, in handen te laten vallen van Dome. Punt 18. Naar de punt Hainu. malach 19. Dome. Begin om. Hij vult het aan zijn, de vertaling van de vers. Hainu, dat wil zeggen. Dus wat betekent dan. Vallen in handen van de, van, van de domein, betekent dat, wil zeggen. in de, in de handen van de engel, domein, in de hel. Begeven Dus Hij was na, net, net naast de hel. Deze David. In, deze, in dit geval. En nu gaat hij ons uitleggen dat, dat woord Apotropos. Dat is een beetje een vreemd woord. Er zijn wel in de Talmud, het komt vanuit Talmud, er zijn vele woorden, ne, vele zijn wel woorden die, ont, die ontleend zijn uh, uit andere, andere talen, zoals um, no, Aramees, dat, dat is duidelijk, maar ook Persisch en ook Grieks. Apotropos klinkt uh, Grieks in mijn, in mijn oren. Ja? Apotropos is... Dus, uh, en betekent is een beschermer. Net zoals een advocaat. Uh, apotropos, Aino, dat wil zeggen, Schomer, u die Targum 20, wei paket, paketim, wei manei Apotropos, zij geeft het uit, en betekent de betekenis van die Apotropus? En als, zoals gebruikelijk, hoe gaat hij dan ons uitleggen wat iets betekent? Hij heeft een ander stukje, een voorbeeld uit, en uit het hele geschrift ergens vandaan. Of een uh, andere bron, maar uit, uit En dan laat hij het zien dat dat wordt vertaald op een andere op een manier. En dan daaruit verklaard hij ons. Apotropos, de heer 19. Dat wil zeggen, sommige romansgeer, beschermers en uh, vocht of toezichthouder. Twintig. Kitaargum, want de vertaling van wanneer pakket pakketje, pakketje, de vertaling van en hij zal, en hij had aangesteld functionarissen. Wordt vertaald waarimen apotropus, dat wordt vertaald. Vertaald is, uh, is vertaling van is vertaling van waarimena apotropus. in, Dus dat is dan, en hij he heeft aangesteld functionarissen. Dus dat is dan functionaris. Normaal zeggen we dat dus aangesteld uh, had de beschermers. Zo yeah? so, functionaris zeg ik alleen. Maar dat wordt vertaald, is een vertaling van het Apotropus. Apotropus is ankel, eh, beschermer. Volgt. 22. Be da David, hoe malchut, mal goed? 23 <treein> Katovra, Gleha, Jordot, Marwit. Bij u de uitleg, uitleg van woorden. David is het geheim van Malchut. Dat zijn essentie is, van zijn ziel is Malchut. Het koninkrijk. Kan hey. je voorstellen wat dat voor ziel is, koninkrijk? Zijn ziel is het koninkrijk, daarom iemand die, zie dat, die iemand die van de ziel, waarvan is koningrijk right? die kan ook, die heeft de potentie om de koning te zijn. Right? Dus die heeft, betekent, dat betekent dat hij alle lagen, ook zeer lage dingen van, lage, grove lagen van de werkelijkheid aankan. Heet? Right? Zoals David was. Herinner je hoe David was? Dat, uh, toen Het gevecht was toen die, um, die grote reus Goliath. Goliath. De Goliath die werd, dus die, het volk van het andere, andere volk dat uh, tegen, tegen Israël stond. Dat um, hij riep zo tegenover de twee legers stonden. En die Goliath die dan riep: Hé uh, hey, jullie Joden. Wie kan van jullie nou vechten met mij? Jullie zijn zwakkelingen. En iemand begon dan uh, tegen hen zo. in. de koning Saul. De, de, voor, de, voor, de voorloper van David stond daar. En iedereen stond zo verlegen. En niemand kon. One, niemand niemand, niemand doet de dorst om met hem tijd aan te gaan vechten. En zei, laten we zo so doen. Eén van jullie en één van ons, wij laten vechten. Wie, wie wint, die dienstpartij die wint. Ja, het yes, duidelijk. Jullie winnen. Jullie vertegenwoordiger wint. Dan kree, jullie krijger dan wint. Dan jullie hebben gewonnen. Nee, dan wij. En van de Joodse kan niemand, niemand kon, op, kon optrekken. Yeah? Dan ken je dat verhaal. En... En al die broeders van, de oudere broeders van, van David, die allemaal waren in, the, in het leger. Hij was nog niet, want hij was de laatste kind. En hij was nog klein, en hij was ook klein van postuur, David. De Torah vertelde het ons allemaal. Hij was zo so klein, klein van postuur, en zo'n so magere jo jochie was. Mooie oogjes, zo'n so blauwe oogjes, maar wel een magere jochie was zo... So, en hij, zijn vader zond hem dan daar naartoe, om wat te brengen, dan eten te brengen, extra aan zijn, aan zijn broeders. En hij kwam daar naartoe als jochie, als gewoon een, her, een her, herdertje, van, van, van die uh, lammetjes, zo weet ik veel van die. Van die. Hij als herdertje kwam daar naartoe en zei, ga weg, jij, ga weg, zo had ik geen respect voor hem. Die, die zijn broeders, die waar de volgende zich aanzienlijke mannen waren. En allemaal, allemaal heel Israël stond daar. En heel Israël, allemaal huilde zij. Maar niemand dorst optreden tegen die Goliath. En ook niet die grote, die, die, die, die schouwen. En toen was het, toen riepen zij, wie, wie kan dat, wie kan het opboksen tegen die Goliath? En hij kwam dan, die, dat jongetje, Jochie, dan kwam ergens daar van onder de arm van iemand van, de, van die grote heren. En hij zegt, uh, ik wil het doen. Niet, niet begrijpen dat, hoe komt dat? Het is allemaal natuurlijk geestelijk, maar het komt omdat zijn ziel is van de kwaliteit maar goed. Leuk. En hij was gewend zo in, zijn, in, de, in de bosjes, in al die zit En hij zei, vertelde zelf... Uh, en dan hij zei, ik wil het doen. Ik wil vechten met, met Goliath. En waarom? Is dat, zegt hij zegt, zonder pathos. Ik zeg, ik wil tegen hem op pokken. Hij. hij zei, dan begon, iedereen begon te lachen. Dan, en dan lacht hij mij uit. En hij zei, nou, het is, voor mij, het is, uh, het is normaal. Hij zegt, ik heb het meer dan malen meegemaakt in, ergens in, in bosjes. Of wanneer, wanneer hij dus, hoe de over. Hoe de over zijn gij? dat opeens een beer kwam op hen af, of een tijger, en dan ging hij vechten met het. en ze pakte hij dan een, een groot stuk, een grote steen, en vocht met die, met die, met die, met die, met die leeuw, met de leeuw, of zo. hij was gewend eraan, en dan met de leeuw te vechten, hij wist wel, de manieren Betekent natuurlijk geestelijk, maar ook, ook natuurlijk als, omdat hij de kracht had van de bal goed in zichzelf, niet de, niet de postuur, ja, niet de charisma, maar van binnen had hij deze kracht. En dan hadden ze zo gezegd: Oké, okay, nou wat moeten we doen? Dan lachte hij hem eerst uit. Maar daarna zo, ze gaf hem zo'n zo zo zo zo tas. En hij nam een paar stenen, zo'n uitgekozen. Een paar stenen gewoon. Oké, okay, maar ik zeg het even, met nee, vijf stenen, erg goed. Vijf stenen, natuurlijk, vijf stenen. Met vijf stenen kon hij. Natuurlijk, ja, ook de volledigheid. Die kon hij dan... Het de, wil niet in details komen, maar... Dat hij deze... Omdat hij daar deze kracht van... Om een koning te zijn. En daarna had hij het hele leven zoveel so ellende die bij hem was. Zo so was het nodig allemaal. Maar dat is dan die, de kracht van die David. Dat is wat hij zegt. Bij Jura uitleg van woorden. David is het geheim van Malchut, de, het koninkrijk. She'aleh hakatou, waarover gezegd is, over, waarover geschreven staat in Mishle, in de spreuken van zijn zoon, van, van Shlomo, Salomo. Ragleh hajordot mavet, haar voeten, haar benen, de benen van de Malchut, die dalen af naar de dood. Zeer diepe die diepe betekenis, dus, maar goed, haar benen, waar komen, haar benen komen in de klipot, Eigenlijk Alleen, we weten wel, we hebben dat geleerd, is nog dat alleen dan de ketter blijft in het zilut, maar de rest daalt in de, in, de, in, de, in, de, in de bia en dan in de klipot. En tegelijkertijd en brengt die malgoed, stap voor stap, dood aan de klipot. Dus die, duidelijk, want zij brengt, zoals we dat geleerd, dat steeds druppeltjes, druppeltjes komen dan in de zee waar dus die klipot zijn en de klipot, opeens komt er een dag op de marktikon en dan is er geen klipot meer. Dat is deze uitspraak. Die 24 beginat hij, ha dik dusha. Shemimena kajamim, 25, ha sitra achravak Goed opletten wat hij zegt ons. Dus hij zegt dat, want zij, die mal goed, 24, is het aspect van het één stuk, dat is het één stuk van het Heilige. Dat is het einde, beter te zeggen, het einde van het Heilige. Shemimene, dat van haar, door haar, van die malgoed, bleven citra agra, bleef in stand, bleef voorbestaan, en de klipot die onderhouden zich door die malgoed. We herinneren ons, ja, we hebben dat geleerd, ook de elders op de zoogers, in de zogersles over de malgoed dat de malchut, dat de letter kuf, legitiem is dat pootje, onder pootje, van de letter kuf, is bestemd voor de klipot om hen in leven te houden tot de gmartikul. 25 na de punt. Waarom is het zo? So? Omdat dit dat is in het geheim van wat geschreven staat, in, ook in het psalm, de psalm 103, omal goed, mashallah, en zijn koninkrijk, koning, of zijn koningschap van de hakatosh van, van de heilige gezegende, zijn. in alles is zijn uh, bestuur, in alles, duidelijk, goed opletten wat hij ons nu zegt, dat Even tussendoor dat het koninkrijk van Hashem reikt ook, bevat, ja, bevat reikt ook tot de klipoot en met de klipoot. En de klipoot is ook de plaats uh, van de schepper en, en het heilige. Dat is bijzonder belangrijk om niet te denken dat het, ja dat is onrein en het is onrein, moeten we niet aanraken, want alles is voor de schepper, is niet zo'n rein. Alles is over alle, in alles, alles is onder um, zijn bestuur, is, um, strekt zich, en tot het heilige, en tot alles, wat ook uh, klepot zijn en citra agra. Eén bestuur bestaat. <coughs> 26. Amnam nam kasha malchut, vatikuna, vamidat zeifen en twintach shamar rabi chiyah lael acht en twintach. Ki az nevchenet lebet nikudin, shehem nikudat aneichen en Unikudata is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de de verantwoordelijkheid van met de eigenschap van barmhartigheid, 27. Hij Shama aan zoals Rabbi Gia bovenaan had gezegd. In Oud Kuf Kaf Bet 122. 28. De regel 28. Die aas, nevgen het lebed nek dan wordt zij geacht als twee punten zijn. Shehem, nekodata Dien, dat is de punt van Dien zelf, 29. En Rachamim, en de eigenschap van, en de punt van de, de, de Rachamim, van de barmhartigheid, die zij ontving van de Bina, die mal goed ontving van de Bina. Dat zijn die twee punten waarover wij hebben geleerd. 30. Wa Dien, Sheba, geniezen we en haar dien is uh, verstopt en verhuld. We raken Sheba en alleen maar de barmhartigheid van haar, van de malgoed. 31 Kaima bij Galia staat onthuld. Ayan Sham, lees daar. Dat wij ook leren op die manier ook. De eigenschap van David. Dus David had dus, dus die twee bij elkaar. Die, David had die twee punten. In zichzelf. De punten van de echte Malgoed. In zichzelf. En daarom moest je natuurlijk opletten. Ja, want. Als hij moest opletten om niet de Malgoed. Uh, weg te halen. Uit die Bina. Dat is wat zijn. Dat was zijn, al zijn zorg. Hè? En als hij iets gedaan had, dan moest hij weer truwa doen. één keer doen om weer, die maar goed, terug te brengen naar de binnen. En ook wij moeten, iedereen van ons moet het ook doen. Ongeacht welke, onder welke ster, zoals we dat zeggen. Onder welke, onder welke sphera jij geboren, jij gemaakt bent. Dat betekent... On, on, dat betekent eh, Welke, welke sfera ligt aan de bron, aan de wortel van je ziel? Ja, dat bij iemand kan het ketter zijn, bij iemand kan het... Uh, uh, chogma, Bina, etc. Hoe kan je zien als je dat iemand van ketter is? Er zijn mensen die bijvoorbeeld... Het niet, hoeft niet te zijn dat het uh, in zekere zin... Een mens kan dan natuurlijk tekenen... We uh, zeg dat, gelijkenis hebben met de, kracht, met de Yeshua, maar bedoel, maar het hoeft niet altijd. Als iemand bijvoorbeeld van de, van de spheraketter is, dan betekent, dat kan betekenen, als die dan gecorrigeerd is, dan kan het een hoge ziel zijn. Maar het kan zijn, het kan zijn dat hij erg dunne kelimen heeft. Denk, erg dunne kelimen heeft, dus weinig nodig heeft. Zijn ziel, dus vaak is vaak zijn mensen bijvoorbeeld die die hier op aarde heb je dan mensen bijvoorbeeld die alles willen geven niet dat hij gever is maar dat het zijn natuur is altijd oké okay. niets blijft in zijn handen hij geeft het alles weg van zijn handen hij doet altijd voor daar met de andere, als het ware dat soort dingen verschillende, ma verschillende manieren van uitingen van geven, het is een pervers geven begrijp een uh, egoïstisch geven, dat heet. Hij geniet van, van, van, van, van zijn geef of van haar geef. Het moet altijd geven zijn op de manier, altijd let op. Natuurlijk is het eh, sfera bepalend. Als iemand bijvoorbeeld van erg dunne kilim is, dan, dan is het makkelijker voor hem om te geven. Als iemand op een zwaardere kilim, van een zwaardere sfera, zijn bron is, dan is het moeilijker voor hem te geven. Maar als hij geeft, oeh. Dan wordt het dus als je gecorrigeerd wordt, nou dan is het een, een kanjer. Hey? Maar als beide niet gecorrigeerd zijn, natuurlijk beter degene die van een zwakkere, van een lichtere, lichtere sfeera sfera is, want die kan minder kwaad doen. Hey? Hey, dat, dat, dat Maar David was hier David was van de zwaarste sfera van de, de Malgoed. Nee, de, de regel 31 euh, naar na de punt. Walidei ha-tikoon ha-ze. Een twee lo le-sitra-achra. Mij ha malchut Ewa ne dakik. De linker kolom de eerste regel, be-lat. shorish rak le-kayem... Twee aklipot. Eén hem schoon koag, schelit pas toet. En u vertelde je geweldige dien, dingen. De linker kolom, de rechter kolom, de regel 31. Waar ideeën, die kunnen haze, en door deze tieken, door deze instelling dat die twee punten verbonden met elkaar zijn, de twee punten van de Malgoed. Een lolle achra heeft de citra achra van het schijnen van de malgoed, van het heilige, alleen maar ontvangt alleen maar een alleen maar een klein lichtje van uh, de malgoed, van het schijnen van de malgoed, dus van het heilige. De linkerkolom, de eerste regel. dat is alleen maar het aspect van een wortel. Wortel betekent stadium nul. Herinner je nog? alleen maar het, wanneer het alleen maar nefisch is. Wortel betekent uh, alleen maar het klikliketter is. Maar speak en dat is voldoende, alleen maar om de klipot in leven te houden. Je kan niet dansen daarop, je kan niet dansen met deze, met deze krachten, kan niet, alleen, maar, alleen maar in leven gehouden worden, alleen net zoals in een, Intensive care. Intensive care kan ze houden, dus een beetje geven aan hun levens, en dat minimum, als het ware, levenskracht niet meer. Awal twee, een, lehem, schoen, koch, maar zij, die klipoot, hebben absoluut geen kracht om zich te verspreiden. Oh, wanneer heeft men de kracht van de verspreiding? Wat, wat denken jullie? Wanneer? Wanneer begint de kracht van de verspreiding? Van welke licht? Vanaf roog, ja of niet? Roog is al een verspreiding. Neffisch is een vrouwelijk licht, ja of niet? Neffisch. Of een klieketter eh, met het licht neffisch kan niet verspreid worden. Ja, wanneer alleen maar klieketter, maar. ...en uh, dan is het alleen maar... ...nevis van licht... ...dat kan niet verspreid worden... ...alleen maar wanneer... ...wanneer het al roeg is... ...roeg kan al verspreid worden... ...dat is een mannelijk licht... ...een klein beetje, het is niet veel... ...maar het is wel... ...wel kan verspreid, verspreid worden... ...dan zegt hij dat de klepot hebben alleen maar... ...alleen maar, nerde kijk, alleen maar een stukje van... ...nevis wat zij hebben... ...ze kunnen dus ze kunnen niet voor zich... ...niet verspreiden... Wanneer is dat? Dat is alleen legitiem. Natuurlijk, door onze zonde, door onze zonde van Adam, dan kregen zij al, al, al vijf parts Ze kregen daar al het hele, hele systeem van werelden, onreine werelden, door, ja, door de zonden van, van Adam, etc. Maar oorspronkelijk bedoel ik bedoel alleen legitiem. Zoals so, Hashem uh, heeft zei, gemaakt, is tot de Gmartikun. Dus betekent na de, de uh, beperking, het Is alleen maar om uh, even een beetje zo in leven te houden. Tot de mens de finishing touch zal dan, uh, verrichten. En het eind. En het einde uh, bewerkstelligen. We schorren ze, drie. Nikra, gamken ken, bashem, houta, takik. Schepirusho, vier. Schorren, dak, uh, lechataim. Dan zegt hij ons nog. We schorren ze, en deze wortel is, heet ook in de naam Goetadakik, dus niet Nerdakik, maar nog eh, wat we hebben geleerd, Nehirodakik, maar heet ook Goetadakik, ook een, een dun draadje. Shepirushota, dat betekent, dak en dun wortel voor de voorzonden. Wat betekent dat? Dus, dat is iets wat al een wortel is, ja, een dun wortel is voor zonden. Dat mag wel. Eigenlijk goed opletten. Dat is ook wat wij moeten, wat wij, wat wij hebben, de mens moet, elke mens bestaat niet, en een mens die absoluut niets, uh, geen zonde, het, is, het moet zo'n legitiem, ja, dus volgens het, het scheppingsplan zelfs, dat, er bestaat zo'n... Een mens moet normaal hebben, zo, ook een mens, zo'n wortel van zonden. Wortel betekent say, dat zij niet verspreidt. Het kan niet verspreid worden. Het kan niet komen tot daad. Het is alleen potentie. Potentieel is het, als, het is als zonde. Het is nog geen zonde, maar dat kan leiden tot zonde. Als men niet waakt daarover, dat kan leiden tot zonde. Dat is dat wat hij zegt, dat kiek. En daarom ook in onze wereld gebruikt men alleen dat. Alleen kiek gebruikt men voor de zonde. Om te plegen de zonde, alle zonden die in de wereld gepleegd worden. worden Alleen maar, men gebruikt, men, men gebruikt dat, maar men, dan, men dat gebruikt dat. En niet op deze manier dat men alleen bij wortel van de zonde, zonde blijft. Maar men trekt het ook naar beneden, op de manier dat men een hele, wortel, een hele boom, als het ware, maakt van, van, van deze wortel. 4 een derag schamruh hazal, wat gila vijf domeh lechut schel akavie akwiesch. <tomst> En de ja, agala. Punt. Vier al derg zoals de <tries> Torah geleerden hadden gezegd. Zo'n uit een suka. Sukkah. Als zij hadden gezegd daar, dat eerst lijkt een zonde, of lijkt een citra achra In de ogen van iemand die. <tries> <tries> gaat die, die voor het eerst zonde pleegt. Als goed, als een draadje van een spinnennet. Dus zo'n dun, ja. Het is niets. Het is, het is erg makkelijk omdat een draadje, ja, een draadje zeg een draadje, zeg je ook. Een draadje van een spinnennet is makkelijk om die, om die, het is erg dun. Het is makkelijk om die te, te, te breken of te los te maken. Etcetera. Zo lijkt het een mens, dat eh, zondigen, of citra agra, dus hetzelfde, lijkt hem als dat draadje van dat spinnen, spinnennet. Waar agra maar vervolgens, dus als een mens dan toegeeft, ja, toegeeft aan die citra agra, en dan gaat zondigen, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, dan wordt het voor hem ke Kavotot, Hagala, als een dikke touw van waarmee men een, een uh, wagen aanspant. Dat is een dikke, zo in vergelijking met, met, de, met het spinnennet natuurlijk, is het is een het enorm, enorme, dikke, krachtige uh, touw, dus waarmee hij gebonden wordt ook dan. of Dat uh, zo'n vergelijking hebben ze gemaakt. Zes. Umechone Bashem Dakik. Al zeven, hejod, haddien tamir vegaris ben ik u dat kan En dat heet in de naam Dakik, dun. Dakik is dun. al heeft omdat de din is verstopt en verborgen in dit punt van de barmhartigheid. Daarom is het dun. Waarom heet het dun? Een dunne en dun draadje. Dun omdat die, omdat die, verborgen, die verborgen is in, die mal goed, in de malgoed In de barmhartigheid. In de punt van de barmhartigheid. En dat maakt dat het een dun. Ja, een dun uh, dus met andere woorden, let op. Twee punten bestaan in de malgoed. Als de malgoed... Eh, verbonden is... met de... bina, met de, met de warmhardigheid... dan is het een dun lichtje... bestaat zo'n dun lichtje... dat kan gaan naar de klipot. En dat is legitiem... dat is niet erg. Dat is dan, dan, dan, dan krijgen zij gewoon... een beetje licht dun lichtje, een klein beetje licht, om hen uh, in leven te houden. Want waarom in leven moeten ze gehouden worden? Want daar in de klipot zitten nog de vonken van het heilige die wij moeten ophalen. Dus tot de marticoon moeten we allemaal iets geven aan die citra agra. Altijd moeten we iets geven aan citra agra. Kan niet anders. Altijd moeten we iets geven aan citra agra. Dus moeten we ook met het lichaam ook iets doen. Heel, als je met lichaam niets doet. Alleen denkt dat jij alleen maar geestelijk. Niemand kan het overwinnen geestelijk. Je moet iets doen met je lichaam ook. Je moet het iets geven aan de citra. Je moet maar alleen moet je weten wat je moet doen. Beter iets te geven dan citra agra wat van buitenkant is. Je geeft aan hem. Heel? En niet van binnenkant. Van binnenkant dat is al. Heel? Niet via de jesot. Jesot is je via de jesot. Verkeerde, ding, verkeerde dingen doet, ja, verkeerde dingen doet, dan is het van binnen, dan is het gevaarlijk leven, dan is het, dan belemmer je de, de, je zicht ten opzichte van de schepper. En dan is het ook ten opzichte van het ontvangen van het licht. Komt scheiding van het licht. Maar van buitenkant kan men dat wel allerlei dingen doen. Dus de ene die, die, die, die kan het van buiten dit doen, een beetje sporten, de andere iets anders doet. Maar dat is helemaal goed, omdat op die manier kan je, geef je iets aan, die, aan, de, aan het lichaam. Omdat, en dan, kan, dan laat het jou met rust, begrijp je? Dan heeft het gevoel, dat gevoel van ook, uh, ja, die ontvangt iets. Het ontvangt iets. Maar beter dat het een beetje dat ontvangt. Of, het, of een ander geeft het aan hem, een chocolaatje of zo. Een andere Iets anders probeer te doen. Probeer het zo geven, iets wat, wat het lekker vindt, maar dat het zo, dat jij daardoor zo min mogelijk jezelf schade toebrengt. Maar altijd moet je geven aan, aan het lichaam, dus spreken lichamelijke, lichamelijke wensen, lichaam, moet je altijd geven iets anders. Geen mens kan, het, kan, kan daartegen op boksen, geen heilige. Altijd iets. Want waarom? We hebben het nu leren, weet dat nu. Dat legitiem bestaat, dat, dat men heeft, men, men, men dient te geven aan hem, aan de citra agra. Haar, hem, hij heeft haar en hem. Moet je geven, neer de keek, of ne, neer dat een klein lichtje, of een klein draadje, dat moet je geven. Alleen klein, alleen niet meer. Alleen zo op de manier dat het alleen maar bij de wortel blijft. Dat het potentieel zit in jou. Dat is dan goed. Dat is net als wat men doet om tegen, die, tegen ziekte. Dan gaat men zich inenten. Ja, in, inenten tegen ziekte. Waarom we dat? Doen met het? Dan, heb je goed, dan heb je inenten. Dan heb je een griepje. Dan voel je fully een paar uurtjes een beetje zo, een beetje... Na zo'n inente, misschien je een paar uurtjes, een beetje niet zo prettig jezelf. Maar dan ben je dan bestendig tegen griep. Zo so is het ook op die manier we zien het waar het vandaan komt. Dat zuiverheid, absolute zuiverheid bestaat niet. Zie je dat? Dat is iets wat absolute zuiverheid bestaat niet. Dat is een droom, dat is een beeld, dat is een... Zeg dat, afgetrokken idealistisch beeld van de mens wat men, men, men probeert dan te spelen bijvoorbeeld met, met begrepen zoals uh, karakter trekken dat de mens zichzelf uh, kan beteren zijn karakter absoluut onzin geen mens als je hebt een, als je een mens geboren is en heeft een wispelturige natuur moet je volgen jouw natuur je moet wel een beetje proberen je natuurlijk standen houden. Maar als je dan druk bent, dan moet je druk blijven. Moet je niet proberen comedie te spelen en proberen te zijn uh, zo'n beheer, zo of zo, zo rustig of helemaal, want dat heeft absoluut geen, geen nut. De ander lijkt wel naar buiten voor jou in jouw ogen, dat je zo rustig is, omdat zijn fysieke, ja, zijn fysieke bouw, dus zijn fysieke, zijn, uh, zeg je dat, zijn uh, sa uh, samenstelling van zijn vier elementen maakt hem zo dat hij zo'n uh, melancholisch, zo'n rustig zo, zo'n, zo'n, is. En dat jij denkt van buiten dat hij dat rustig is. Dat betekent dat in zijn in zijn samenstelling van vier elementen, de, het element aarde, ja, in hem, stof der, stof der aarde, heeft een grote, een grote hoeveelheid, ja, overheerst, en dat, en dat kan je niet, niet weten, kijk, als je, jij moet zijn zoals je bent, naar jouw karakter, waarom? Jouw karakter wordt gegeven, is bepaald, uh, door, bepaald wordt door de samenstelling van die vier elementen in jou. En die vier elementen worden jou van boven gegeven. In deze generatie, duidelijk, in deze generatie het lichaam, die vier elementen worden in jou in die samenstelling gegeven, in de beste samenstelling gegeven, om jouw taak zo optimaal mogelijk te vervullen in deze incarnatie. Dus als jij bijvoorbeeld iemand is erg druk schijnt te geteld in de ogen van anderen. Hij is vuurig. Betekent dat in de, de vier elementen, vuur is, is overheersend. Hij kan geweldige dingen doen en laat hem zo doen. En laat dat gebruiken, jouw jou, uh, aard dat je vuurig bent. Waarom dan dat de vuur, het vuur wat jij bent, de ander die dat kijkt naar jou, en die kan het niet begrijpen, want hij kan het niet vatten, hoe dat zit in elkaar, want hij bij iemand anders is, uh, is uh, aarde, dat is zijn, zijn, zijn, zijn belangrijkste bouwstof. Het heeft niets, absoluut niets, goed opletten te maken met het geestelijke. Het heeft absoluut niets te maken met wat je moet berekenen in dit leven, volgens jouw uh, naar je doel. Absoluut niet. Dus daar moet je absoluut geen zorgen over maken: over, over wat, voor, ja, wat voor aard jij bent. Blijf, blijf wat je bent. Dat staat, ik had jullie verteld over in de in Talmud. Brachot had ik gelezen ook. En uh, het was voor mij natuurlijk een geweldige steun. Er was een grote rabbi, een van de grootste van de generatie, was blind. En deed, maar hij schreef over zichzelf. dat Eerst was daar een heel overzicht van hoe moet, aan welke voorwaarden moet voldoen een Torah geleerde. Dus volgens de, volgens de maatstaven van de Torah geleerden zelfs, hoe zij die hebben opgemaakt. Ja, en het was eerst goed, zo erg geweldig, dat men leert dat, leert dat. En dan opeens moet geeft... En, en het, het woord aan deze grote raaf. En hij zegt, alles wat zij zeggen, alles wat zij zeggen, dat een zo'n grote Torah geleerde, zo'n wijze man, echte wijze, moet voldoen, voldoe ik niet, zegt hij. Ja, hij moet wel rustig zijn, hij moet beheerst zijn, anders kan je geen leraar zijn en ik ben niet beheerst. Ik ben wispelturig en ik heb geen geduld alle dingen die daar zijn, en hij was de grootste geworden van de, van de generatie, en de dingen die hij had geproduceerd was, echt goddelijk. waarom? Hij heeft niets te maken met de aard van jouw vier elementen, dat ja, jouw vier elementen die, die zijn van kosmos, ja, of kosmos aarde die zijn van materiële aard, hè? Zou overeenkomen natuurlijk met die vier elementen in het, in het geestelijke, met die vier stadia, Maar dat, dat is alles maar voor de rest niet opletten hoe je hoe je. Je moet natuurlijk doen comfortabel in je leven als je te veel druk, als je het voelt dat het druk is van binnen, je kan het altijd uh, temperen, maar dan is het op alle, maar niet op de ten koste van wat het kost. Proberen dat te doen. Ook, en daarom ook moet je ook jouw partner nooit, als je een partner hebt of zo, of wat dan ook op je, op je collega, op je werk, moet je nooit nieuw vanaf nieuw, moet je nooit beoordelen aan zijn, aan zijn doen en laten. Kan je dat wel doen aan zijn wat hij produceert. Maar de manier waarop niet, moet je niet jezelf niet, niet uh, aanstoot hebben op wat hij doet, op welke manier. Die zit, die, die, die doet niet met handen, niet, met, met, die helemaal net of een, een boeddha zit voor jou. En de andere die doet met handen en voeten, en nog onder de tafel nog, met, met, met voetjes nog zo so, na, na, naar voren brengt so, en soms klapt, die allerlei dingen doet. En soms een hand die, die loopt, allerlei dingen doet. Je moet het niet aantrekken, dus moet je proberen te kijken van binnen, van, door jouw innerlijke mens en je geen aanstoot hebben daaraan, doe, dan zal het je goed gaan. Want dan heb je waar, een ware beoordeling over de mens. En zal je niet uh, aanstoot vinden in zijn uiterlijk, en die jou kunnen misschien dwaars spelen in jouw beoordelingen, ook zakelijk wat dan ook. Dus ook zakelijk, als je met iemand zit tegenover en hij irriteert jou, moet je, wel beteken, beteken, be, be, moet je wel direct dan van binnen jezelf correctie maken. dat het, Waarom komt het? Hij irriteert jou. Omdat het kan zijn dat jouw vier elementen en zijn vier elementen anders gestructureerd zijn. En dan bokst het, te, bokst het tegen jouw jou, uh, samenstelling van jouw vier elementen. En dan is het net zoals twee, twee harde lichamen die gaan uh, uh, reageren op, op, op elkaar, zo gaat het ook gebeuren in het materiële. Daarom zien we dat de ene, de, de zitten mensen die praten nog niet. Maar je ziet altijd, dat zie, jij voelt het al, dat de andere, de ene, deze mag ik wel, hoe die eruit ziet, en deze mag ik niet. En je weet het niet, het is bijna hetzelfde, deze blond en deze is blond. En, de, en benen, benen, maar je begrijpt het niet hoe dat zit, deze, voel je wel de uitstraling, de, weet ik niet hoe dat zit in elkaar, de andere dat komt omdat jij probeert jouw vier elementen proberen dan zich te uh, trekken dan parallel en ze kijken, nou, past het bij mij? en uh, niet. Dat is net als magneet. Ja? Water en lucht, hoe kan je dat uh, en Water en lucht is ook, is ook water, ja, water is ook iemand die veel productief is productief is. We hebben uh, een beetje dat ergens geleerd. Alsof, uh, uh, dan, water is dus veel, veel, die kan veel doen, net zoals water brengt tot leven veel, gaat veel groeien, groeien, meer projecten, etcetera. alles veel, we kunnen veel dingen opzetten, et cetera, uh, en ook, ook lichtig, ook licht, bewegelijk. En lucht is ook veel ideeën, veel ideeën naar voren brengt, veel, veel, uh, maar ook veel trots Bijvoorbeeld iemand die erg trots is bijvoorbeeld van zichzelf, dat betekent die veel lucht heeft. Dus die lucht bij hem, ja, lucht, ja, neus omhoog, dat is de, dus lucht... veel lucht in zichzelf heeft, en als basiselement, overheersend lucht bijvoorbeeld, die zijn erg uh, snobbisch en vaak. Dumb, hè? Nee, snobbisch, van zichzelf erg veel van Dumbart. Arrogant. Bedoel, omdat het zit ook in de. En moet je ook daar niet aanstoten zichzelf niet aanstoten. want de mens is zo, dat is zijn hoogdravenheid, begrijp je, omdat hij is van lucht, hij voelt een lucht, omdat net zoals lucht, van die vier elementen, lucht, komt altijd omhoog, dat heb ik, van die vier elementen die in de mens zijn, zoals in, als je dan zien, we zien lucht, lucht altijd komt omhoog, en de zware substanties blijven beneden, zo is ook de mens, die dan veel lucht, ja, als veel lucht in zichzelf heeft, als, als die als de basis uh, element. Dan voelt hij ook verheven zichzelf naar boven de anderen. And en dat is not, niet natuurlijk wat hij doet. Nee, natuurlijk. Hij, hij hoeft niet eens soms een, het, het kan ook niet een teken zijn van, van hoog, hoog, uh, hoogmoed of zo. dat is hij zijn natuur. Hij voelt wel dat hij hoger is. Omdat hij... Zo so zit zitten zijn krachten in elkaar. Maar je moet je niet aantrekken daarvan. Altijd kijken naar, naar de innerlijke mens. En de innerlijke mens is niet, is niet onderworpen aan deze vier elementen. Duidelijk. De innerlijke mens is niet onderworpen aan die vier elementen. En die vier elementen, zoals de mens geschapen is met zijn vier elementen in een bepaalde incarnatie, hij moet ermee doen. Duidelijk. Je moet ermee doen, je moet leven in deze, in deze vier elementen die... Bij jou zijn en correcties doen, in, in, juist in die vier elementen die aan jou, die aan jou gegeven zijn. En niet proberen iemand anders te spelen. Ja, ik had bijvoorbeeld gezien, herinner me ik in, vroeger was een, um, ik wil niet de namen noemen, was een, um, was een Mol, was een zo van de naam Mol, herinner me. vroeger was het zo'n cabaretier of zo, weet ik niet, zo'n een komiek, komiek of zo, in Nederland ja want dertig geleden was hier nee het was Mol meneer Mol Albert, huh? Albert Mol ja Albert Mol ja ja heel lang geleden zo'n beetje zo'n grappen, grappen, maken ja en ja en daarna opeens ik zag hem wel als één persoon en dan opeens had ah, hij een baard gekregen en dan begin begon hij zich gedragen weet je artiesten zijn soms dit en soms een andere en hij begon iets anders te spelen en dan kon ik denken wat is dat hij zei, een andere persoon, ze spelen natuurlijk, we spelen andere persoon, so, and en dan was het alles verloren, wat hij had vroeger, voor mij gevoel, was het, zo ga als een voorbeeld gewoon, zo zie je dat een mens die probeert dan uh, iets anders te zijn dan die is, dan verliest hij ook ter zijn terrein, want dat is de uiterlijke, dat is de uiterlijkheden. Dus niet op de uiterlijke ingaan, dat bedoel ik. Als het van binnen is, die veranderingen die plaatsvinden, moet, moet je wel dat toegeven. Maar die veranderlijkheden veranderlijk die dus bepaald worden door, die, door jouw ingevingen, door allerlei combinaties, vandaag manifesteert zich dit en vandaag manifesteert dit. Dus dat moet je wel niet doen. Dan moet je dan weten dat laat het zo gelaten, die vier elementen, ...werken in jou zoals zij doen. En vuur, en vuur. En vuur is iemand die, die zeer, zeer vuur, iemand die vuur heeft als, als basis. Die is erg uh, Temperament. temperamentvol aan de ene kant. Het kan goed zijn, ook alles. In alle vuur kan het goed of slecht zijn. alle vuur kan je goed en slecht zijn. Goed bijvoorbeeld, die is temperamentvol. Die, die kan vele dingen uh, breken, naar voren brengen, brengen. Net als vuur. Aan de andere kant, die is erg... Uh, uh, ...toornig... ...ja, die kan... kan ...toorn... ...die kan erg uh, kwaad zijn... ...erg makkelijk kwaad zijn... ...erg makkelijk... ...erg makkelijk in brand uh, te komen... ...voor een begaande een russie maken... ...etcetera... Dan, ...dan voel je dat... Het zijn allemaal, allemaal dus vier elementen die... ...maar goed, als, ook, zo, ook als dat zo... ...als zo'n mens is... ...dat moet je ook aannemen... ...als je iemand hebt als partner... ...of, of op je werk of, of als klant... Moet je weten dat zit niet in de persoon zelf denkt dat hij oh, is niet aardig, hij kan zeer aardig zijn van binnen, maar dat zijn het is zijn vier elementen en één van de elementen die manifesteert zich op deze manier. En hij bedoelt absoluut niet zo, niet zo, niet zo, maar zijn uiting zo so, dat het lijkt of hij kwaad is. Er zijn mensen die altijd lijkt, altijd dat die altijd kwaad is. Heb je? Dat is niet zo. Er zijn ook andere mensen die bijvoorbeeld die altijd rustig zijn, betekent dat ook die behoor, de arts, die aarde, aarde veel in zichzelf hebben. Dan de, de anderen denken, oké, oh, kijk hoe rustig is hij. Rustig, maar hij zit in zichzelf en denkt, ah, zou ik maar een andere samenstelling hebben? Zou ik niet, had ik maar niet zoveel uh, so uh, aarde in mijzelf had. Wat is de kenmerken van de mens bij wie dan de aarde overheerst? Lui heet, lui heet, hij wil slapen, rustig, laat mij alleen, rustig, hij is rustig, maar lui, wat gegeten had, en dan interesseert hem het licht uit, gaat slapen, overdag slaap, gap en dat is rustig, waarom? Dat zit in zijn aard, en dat moet je accepteren, maar nee, is het niet zo dat we alle vierde elementen in ons hebben? Altijd vier heb je, maar ja, ja. altijd, altijd, altijd heb je, oké, okay, vier, maar altijd, net zoals elke mens is geboren, onder één is, is, is, is spheera is bepalend, maar in elke sfera heb je alle tien, ja, of alle vijf. Ja, alle vijf heb je, in de zee, maar, de, oh, maar, kijk, in de ketter heb je alle vijf, ja, ketter, maar binnen, binnen, binnen, maar goed. Maar allemaal hebben zij de... De kracht van ketter. Ja, ketter de ketter, gochma de ketter, enzovoort. zo is het ook in alle, alle andere, dus als iemand overheersen, dus altijd bestaat zo die vier elementen, waarbij één element is bepalend. Dus als iemand vier heeft, alle, alle, alle, alle heeft hij. dus hij heeft ook een water, heeft het uh, lucht, alles heeft hij in zichzelf, maar bepalend voor hem is de aarde in hem. Duidelijk dat, dat je dat begrijpt, dat hoe dat in elkaar zit, dat weet. En dat wij daarmee ons niet bezig moeten houden, duidelijk, maar van innerlijk.